Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Tegen vijf mannen die ervan worden verdacht dat ze brand hebben gesticht in een moskee in Enschede is tot vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vijf van brandstichting met een terroristisch oogmerk. Justitie zegt dat ze betrokken waren bij demonstraties met een extreem karakter. De moskee in Enschede raakte in februari beschadigd toen iemand een molotov cocktail naar het gebouw gooide. De schade viel mee, de brand kon snel worden geblust. Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn na 14 jaar terecht. Het gaat om twee doeken die in 2002 werden gestolen uit het Van Gogh Museum, zegezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk Tenunen. De werken zijn teruggevonden tijdens een groot politieonderzoek in Italië. Details over de vondst worden later vandaag bekendgemaakt. Volgens de conservator lijken de schilderijen in redelijk goede conditie. De koers van Deutsche Bank is vanochtend opnieuw fors gedaald, met 8 procent. Verschillende media melden gisteren dat klanten van de bank zouden weglopen. Eerder deze week belandde de koers al op het laagste punt in 33 jaar tijd. De bank staat mogelijk biljardenboetes te wachten in de Verenigde Staten. Eerder deze maand werd bekend dat de Amerikaanse justitie... een bedrag eist van 14 miljard dollar... als schikking voor de rol van Deutsche Bank bij Amerikaanse hypotheken... in de financiële crisis van 2008. De ChristenUnie pleit voor een maatschappelijke dienstplicht. Partijleider Segers schrijft in een boek dat vandaag verschijnt... dat alle jongeren zich tussen hun 18e en 20e jaar... zes maanden maatschappelijk moeten inzetten. De ChristenUnie wil hiermee bereiken dat mensen... uit verschillende delen van de samenleving... weer meer met elkaar in contact komen. Volgens Segers kan het de verdeeldheid in de maatschappij ver verminderen. Het CDA pleit er eerder ook voor een maatschappelijke dienstplicht.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 Dat geldt voor elke sporter. You can start me up. een volwassen man aan het huilen. Ja, we gaan eens dus even aan, aan Ria van Kleef vragen of, of Mick Jagger nou ook in aanmerking zou, zou komen voor zo'n uh, gezondheidsproduct, uh, zeg maar, Ria. Hoe denk je daarover? Want die, die loopt nog over dat podium heen te speren. Nou, hij, doet ja. hij doet niet anders. Hij ja. doet niet anders, inderdaad. Geweldig, hè? Ja, ik... Uh, heeft hij jou al gebeld dat hij zegt van nou, uh, uh, Ria, uh, <laughs> ik, hou het, ik hou het niet meer vol, zorg dat ik... Uh, ja, ik denk uh, dat hij sowieso wel goede producten gebruikt, denk ik zomaar hoor. Ik, ja, dat... ik vind het wel fantastisch dat iemand zo... Uh, op, ja. die, op die leeftijd nog, want hij is nog wel dik in de 70 natuurlijk. Ja, precies. Ik en, weet niet, uh, oh, ken je dat boek van Hendrik Groen, het dagboek van Hendrik Groen? Nee, nee dat, ik ben zelf o... nog een groen. dus <laughs> ik lees dat allemaal niet natuurlijk. <laughs> dus van de Oma manido, dus het is Oud Maar niet Dood uh, Club. Ja. <laughs> okay. Nou ja, in ieder geval uh, hoe, hoe, hoe, word je hoe word je zo gezond mogelijk oud Brian Henny. Ja. Uh, ah, we, we, we hebben een, een, een telefonische gast als het goed is Ja, want we hebben Brian on de phone Brian, you're back You're not in Ireland anymore No, I'm in Ireland Henny. I'm still here Oh, still? Oké. Okay. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah, because it was very hard to reach you because I lost your number Okay, I have the two phones, and sometimes I'm up in the hills, Henny, and uh, we have no reception in places. Uh, what's happening in, in England with the Bonds coach and with uh, our Dutch guy, Hesselbank? What, what's all going on there? I was surprised with Hesselbank, Henny. I really was, that he, he, was uh, he was involved. I think he's a bit of a fall guy. He's not a big name, so they can mention him. I suppose the agents come in, they want to do business, and. It just becomes procedure that they give percentage of the money to the managers and the coaches, and unfortunately, it has become the culture. You know, yeah. And and if you want the player, you're sort of dragged into that situation. But um, the, the, the, the the the procedure with the national team manager Sam Allardyce was unbelievable. Yeah, that someone of, of his experience, his his uh, position, would leave himself open to something like that it was incredible. Oh. One one second, and, Ryan. Uh, ja. Jos, dat hele gedoe in Engeland... wat vind je ervan? Nou, ik vind het zwaar over de top. Ik vind het echt... Als je, als je, als je ziet dat die, de, de nationale... nationaal trainer op, op die manier... in een bijzonder kwaad daglicht wordt gezet... dan vraag ik me af... Van waar, waar heb je het in hem over? In, in, in Nederland heb je het over matchfixing... en al dat soort flauwekul... Uh, waar oh, nee, mensen veel nee. geld aan, aan, aan verdienen... en dit soort flauwekul. Als iemand... Uh, als je, als je nou als trainer een, een, een goede speler kent... en je wilt die speler een bepaalde toekomst wensen... dat hij ergens goed terecht kan komen... wat weerhoudt iemand dan om zo'n speler te adviseren? Dat hij daar misschien een, wat, wat geld voor krijgt... daar nou, desnoods, maar dit, dit, ik vind dit zwaar over de top. Ik vind het zo'n complete onzin. Brian? En dat je dan uh, yes. iemand... What's your idea? Sorry, you want yes. me to speak English? <laughs> no, carry on... Um... What, what do you think? Yeah, sorry. What was this? What was your main point? Um, well, actually, I think it's it's, it's bloody stupid that, that these things are going on, especially with uh, with the main trainer of the UK, who's uh, who's been put in, uh, who's been confronted with, with such a scandal. I don't, I don't really think it's such a scandal. I mean, if if, if there's a player who's um, who's bound to go into a fantastic career and he can right. get the fantastic help of somebody who's, who happens to be the national trainer of England. Well, why why not do it? And then, I mean, if this uh, trainer then gives him the opportunity to go and play somewhere and um, makes him a good uh, makes him a good offer for the future, what well, what's wrong with that? Why, why do you have to put him down like that? I don't understand it. I think it's a lot of crap, to be honest. Well, there, there there's a lot of that. He's a, he's a bit of a fall guy. But if, if it was in front of everyone and everyone knew it, but it's his bribery in some respects, it it. it, why? it didn't, You know, it's it's not straight up business. If there's honest business, and that was the way it goes, yeah, it well, say, okay. Well, why but, do you have uh, to talk about bribery in that way? It, it doesn't make sense as far as I can see. I know, but if he, he, he he's talking about half a million euros or um, pounds, and uh, it's a lot uh, of money. But you know, well, you, you know for yourself as well. Then the minute uh, the minute the person is in the news, and he's a good, he's a good player, or he's a good manager, or whatever. And whenever Or this guy is doing something something inside of that and he's earning a lot of money, everybody's uh, Everybody's in the newspaper all at once because no, nobody's willing to uh, to allow him to do something else. He's got to focus on uh, on training the national team and he's uh, bound to yeah, do that yeah. only. He can't do anything else. But the minute he does something else, the whole world falls on him. <laughs> It doesn't make sense to me. How many players do you have in your in your crew, uh, Brian? Uh, uh, pardon? <laughs> <laughs> <laughs> Can we such a question, Henny. <laughs> hey, Dundalk won. They did, Henny, and mm. they, they won very well. Yeah. And played a, a good uh, Israeli team. Yeah, Maccari. And you know something? Is huh? AZ have to come in three weeks' time, and I'm sure they're not looking forward to the situation. I don't think uh, so either. Yeah. How did AZ do last night? They lost 5-0 by Zainid. Ooh. Yeah, yeah. Uh, oh, they're in trouble. Yeah, they're in trouble. That, that, that's, not good. that's not good. Maar ik denk dat een hoop zand een hoop dus nu ook in moeilijkheden zijn. Want niet iedereen kan zo goed Engels, <laughs> En Misschien dat je het even een klein beetje het Nederlands moet samenvatten. Wat yeah. we, wat het we, pra afgelopen. we praten met Brian, Brian Torik in, uh, in Ierland, over uh, de affaire Hasselbank en de affaire met de Engelse bondscoach. De ha de, en Jos maakt zich er heel erg boos over. Die zegt het is allemaal flauwekul. En Brian zegt ja, het is toch een half miljoen euro's. Het is een interessante affaire, maar de telegraaf staat er maar, maar, vandaag vol maar, maar, mee. Maar, maar ook, is ook uh, Henny, it's his job to coach. It's not it's, it's not to to to send players onto clubs and receive what I call bribes. People people may call it a, a payment, but but for me it's not a legitimate payment. And and therefore to you know it has to be in, put into a different category. Yeah. But it, it's it, I, but, I uh, but let's let's talk about the, the, the game again. Man United won. Hmm. They they got a 1-0 win. Uh, again, very poor win. Uh -huh. I watched them I watched them last Saturday against uh, Leicester. They won 4-2 and in reality, the first goal was against play and the stick sorry the, the three extra goals were from uh, very very poorly defensed by Leicester. Uh -huh. They're not a good side. M Mourinho, Mourinho, you know, I mean, this is like, you know, the big club, the big manager, the big players, and the big problem. You well, know, is is That's is he the big the big manager? I mean, I you know. have my doubts. Well, you know, he he's come apart since I think Milan was his last big triumph in retrospect, Then he went down to Real Madrid. Uh, he came back to Chelsea, fell there. Uh -huh. uh, no, he's with United. Uh, I, I, I have a better name for you Ronald Kuman. <laughs> excellent, <laughs> excellent. Excellent. Excellent. Well, we spoke of this man last year, and he, and he had a great season with Southampton. He had two good seasons. Uh, last weekend, he failed. He went to Bournemouth, and he failed. He went mm -hmm. down 1 0. Uh -huh. uh, but, but I think he could get him to the top four. Why not? Why not? Um, ik denk dat hij de man op dit moment is, voor zeker. Dankjewel, Brian. Uh, Brian vertelt dat Ronald Koeman absoluut super is. Dat hij weliswaar met 1-0 verloren heeft, maar wel in staat zal zijn om zijn team bij de eerste vier te brengen. En dat zou natuurlijk een superprestatie zijn. Wat is er fout met you know, ze hadden een fantastic seizoen last year, Maar het is heel rare dat de champions twee in een row. You Het is een grote occasion. Ze um, I they they they they played beyond themselves last year and I congratulate them. they played very well. But this year I think if they come out of the group in in the European championship and uh, get to the next stage and end up in the top 10 in the premiership I think it be as much, you know. Ja, dus uh, ze moeten gewoon de groep overleven in de in de Champions League als ze bij de eerste tien eindigen doen ze het goed. Een uh, kampioen wordt eigenlijk nooit voor een tweede jaar kampioen. Dat is alleen maar weggelegd voor Ajax toch? Ja. Um, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> well, I wish I, I, I act the best. <laughs> Brian, thanks very much. Happy to hear you again. Till okay. next week. Indeed. Thank you, Brian. Indeed. Nice talking bye, to you. Bye-bye. Okay, bye thanks talking. Yeah, cheers. Ja. Bye. Bye-bye. Laten we even doorpraten over het nieuws in de kranten. Feyenoord krijgt tikje in Turkije. Ik vond het een behoorlijke tik, want ik vond er helemaal niks aan. Maar wat vond jij, Jos? Ik heb, uh, ik, ik heb een stukje gezien, maar ik was niet, uh, niet uh, bijster onder de indruk. AZ nee, nee. 5-0 onderuit tegen 7. Nee, die heb ik niet gezien. Die heb ik niet gezien. Maar Ajax won. Ja. En daar zijn we allemaal blij om. Hè? Altijd. Het is altijd goed als je ziet dat Ajax wint. Dat is... Matchfixing ja. Nederlandse voetballers verdachten. En dan praten we over Finland. Vier Nederlandse spelers. Ik heb er nog nooit van gehoord hoor, van die mannen. Maar die schijnen dus allemaal een matchfixing te doen in Finland. Wat zijn we toch allemaal ja, aan het doen, joh? Waarom ik, voetballen we niet gewoon? Ja, ik, ik, ik begrijp het ook niet. Ik, ik, ik, ik, las, artikel, althans, ik las een artikel erover gisteren. En ik, ik begreep er echt helemaal niks van dat dat in Finland bijna gebeurt. En nou sowieso, ik heb een best hekel aan matchfixing. Ik begrijp niet. Ik begrijp het A niet dat mensen dat doen. Oké, okay, het is natuurlijk hartstikke leuk om er eerdelijke duizenden euro's voor te krijgen in je zak van... Uh, Even een, een bewuste foutje maken. of een keeper die bewust dus, dus, dus, een bal tussen... In is het gewoon uh, criminaliteit, natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik, nou, het het, is, het is crimi zijn criminelen over het algemeen. die zich daarmee bezighouden, natuurlijk. Dat is waar. Dus ja, dus eronder... okay, maar de, de, daarom heb ik er ook de pesten. Ik bedoel, die gasten die worden betaald door de voetballer. Je moet er niet lopen zeiken over de allerlei rare dingen. Gewoon voetballen, man. De, de, geen flauwekul. En dan soort, uh, alle soort dingen van extra geld verdienen... om een bal door het doel te laten gaan of door je benen te laten gaan. Ik, ik heb er een pesthekel aan. Nou, is wel, ja, dat is wel, wel zo. Da daar heb ik me laten vertellen dat er, dat er uh, uh, voetballers... maar misschien ook andere sporters echt bedreigd worden. Zelfs hun gezinnen worden bedreigd... als ze niet meewerken aan een bepaalde... Uh, nou ja, nu moet het even met, metfixing. Ja, dat is natuurlijk en... heel tragisch als, uh, als dat gebeurt. En dan zul je toch zelf stappen voor moeten ondernemen. Ja. Ik bedoel, ja, je, je kunt twee dingen doen... Uh, dan maar, dan maar accepteren dat je een crimineel wordt en etelijke duizenden euro's in je zak houdt en inderdaad meedoet aan matchfixing. Ja. Of je gebruikt je gezonde verstand en je probeert toch te zeggen, van, ja, je bekijkt het maar, ik stap naar de politie en ik doe aangifte. Ja, of je daar nou veel wijzer van wordt, dat weet ik ook niet. Maar <laughs> ik zou toch niet, niet die stappen van de criminaliteit ingaan? Kijk, je zit je er eenmaal aan het begin, begin te je verloren. Ja. Het is dus hetzelfde met, uh, met, met doping en weet ik wel wat. Als je er één keer in trapt, je komt er nooit meer uit... de hele wereld. Je blijft je, je leven lang achtervolgen. Dat is met matchfixing ook zo. Gewoon niet doen, gewoon voetballen. Dan word je voor betaald of niet voor betaald. We hebben er plezier in. We niet lopen zeiken, gewoon voetballen. Zo is dat. Morgenmiddag, drie uur, in Veenendaal. GVVV tegen de Koninklijke HFC... als belangrijkste wedstrijd dit uh, weekend met de amateurs. <lacht> um, ik wil met jou over iets heel anders praten, Jos. Just-in-time promotions en business communications... Wat ja. is jouw bedrijf. Vertel. Ja. Um, ik hou me bezig met een, uh, met een hele hoop dingen. Ik, uh, ik verricht advieswerk voor uh, buitenlandse wetenschappelijke uitgevers. Ik zit uh, met de hoogleraar te praten inhoudelijk over boeken... die ze dan gebruiken voor het onderwijs. En, um, maar die wereld, uh, zeker met het internet, is nogal veranderd. Een hele hoop boeken worden nu uh, uh, gedownload van het uh, van de internet. Een mentaliteitsverschuiving bij hoogleraars, studenten, weet ik wat... Die, Echt die impuls aankopen voor boeken, die bestaat niet meer. Dus die handel is aardig ingezakt. En toen ben ik eigenlijk in de journalistiek terechtgekomen. En dat is mij uitstekend bevallen. Ik vind het hartstikke leuk om te schrijven. En ja, van het ene kwam het ander. En ik heb nu een, samen met een collega van mij heb ik een, een magazine opgezet in 2008. Een digitaal magazine, 023magazine.nl. Dat heeft heeft uitgebreid met 010, 020, 30, 40, 50, 60, 70, NL. Uh, Onder de kop NL magazines. En uh, dat, dat loopt heel erg goed. En eigenlijk op verzoek van het bedrijfsleven zijn we twee jaar geleden begonnen... met het uitbrengen van hardcopies uh, voor het 023 magazine... Uh, in de omgeving van 023, dat is Groot Haarlem... met een oplage van 130.000 uh, exemplaren. Gratis blad. En uh, dat is ontzettend goed uh, ontvangen. En we zijn nu bezig om een, uh, echt een magazine te gaan uitbrengen: een glossy magazine. En we hopen daarmee uit te komen eind november. Of dat kan misschien begin januari worden. Spannend. Ja, zelfs spannend allemaal. Ja, dat het leuk, is hartstikke joh. leuk. Ja. ja, en voor de rest: uh, just-in-time promotions. ja, dat, uh, dat is, Het is heel uitgebreid. Ik hou me met een hele hoop dingen bezig. Ik ben ook bezig met een aantal projecten, een paar grote projecten... waarvan ik nog steeds denk, van die moeten echt aanslaan in de wereld. Ik heb één project, daar kan ik uren over praten, maar dat zou ik je wel besparen. Waarmee het hele voedselprobleem in de wereld zou kunnen worden teruggebracht tot 0,0. Nou, dat wil ik wel horen ja, hoor, maar ja, daar hebben we hebben geen tijd voor. Maar, daar we geen tijd voor. <lacht> maar ik heb ook, ik heb een, ook een, een prachtig project met kunstgras... Uh, waarbij we bezig zijn geweest om dat bij AFC te introduceren. Dat is helaas niet gelukt. Maar daar gaan we gewoon mee door. En dat, dat is een spectaculair soort kunstgras... dat je nergens in de wereld tegenkomt. En iedereen die dat ziet... die zou het gewoon met deze grasbal moeten vervangen. Maar goed, daar nog een vraag van, keer over. Ik, ik heb een vraag van een luisteraar. Oh uh, ja, uh, die vraagt het volgende. Het product, uh, Ria, uh, waar jij het over hebt... is dat uh, in, alleen in drankvorm te krijgen... of in poedervorm? En wat houdt het precies in? dat wordt gevraagd op, uh, uh, op het internet op dit moment... Ja, dan gaat het over de, de energiedrank, neem ik aan. Ja, ja. Uh, dat is nu in zakjes. Uh, wij zouden dat heel graag in blikjes of, of zoiets uh, aanleveren. Maar dan moet je weer van allerlei uh, hulpstoffen uh, toevoegen. En dan wordt het, pro het product niet beter van. Ja. Dus nu is het uh, gewoon in zakjes. En dan gaat het er ook om, want dat is de, de concrete vraag van de luisteraar... of het ook geschikt is voor fibromyalgie patiënten. Fibromyalgie ja. Fibromyalgie. Nou, jij spreekt het nog mooier uit dan ik. ik, kan het, ik kan, uh... Maar in, in ieder geval, ik weet niet wat het is precies... maar het heeft met spieren te maken, toch? Ja, dat heeft het. Ja, vertel. Ja. Nou, uh, dat heeft, dat... je moet het voorstellen dat uh, de energiedrank... de energie waar we het nu even over hebben... Ja, we mogen eigenlijk geen reclame maken, begreep ik van je. Eh, nou, niet, eh, nou, je kan, je, je, ja. kan, je mag straks wel verwijzen naar de website waar ja. Ja. het product te vinden is. Ja. Dan noemen we de naam niet en dan, nee, dan is het goed. En, en we noemen, Henny eh, merkte net terecht op dat we ook andere merken noemen. Dus, en dan is het ja. geen reclame. Ja, precies. Ja, het is ja, precies. een beetje moeilijk allemaal om, uh... Ja, ik snap je, ik snap <laughs> je. Nou, uh, het, het leuke van dit product, het mooie van dit product is dat, dat het gewoon energie geeft. Ja. En uh, dat is ook uh, die claim is ook goedgekeurd door de Europese Food Safety Authority. En uh, kijk, voorheen hadden we bijvoorbeeld uh, Slanky. Dat mocht dan, ze, dan denk je van, nou, dat maakt slank. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nou, moet je mij zien. Ja. Een hartstikke slank. <laughs> <laughs> nou, Energy die geeft, uh, die claim die wij voeren, <coughs> energie, die mogen we echt gebruiken, omdat het echt energie geeft. Nou, ja. dat is natuurlijk super. Uh, voor de vraag van deze dame, uh, of meneer, ik, ik dacht... Nee, dit is een dame, een dame, ja. en wat voor dame, ja. ja. Zij heeft, gisteren heeft ze uh, uh, uh, meneer Niedelie ontmoet, dat is de hoofdrolspeler van Jesus Christ Superstar... Oh. Uh, ook al uh, ten tijde dat die film uitkwam. Toen was het een jonge god. Het is nou nog een god, hoor. Hij maar is, nog... is het niet uh, de, de superstar zelf? Nee, het is niet de superstar zelf. Oh, de ja, oh. het, is wel, het is wel degene die de superstar ontmoet heeft. Oh, <laughs> ook, ook topsport, denk ik. Denk je niet? Ja, is ook stop. Ja, zeker weten. Zeker weten. Uh, jeetje, waar gingen we nou naartoe? Ja. Uh. Nou we hadden het nog nee, steeds nee, over. De... Het, het gaat erover dat die, dat die energy die geeft echt energie. Ja. Dat komt omdat er uh, uh, goede uh, natuurlijke producten in zitten. Goede vitamine C, uh, nou ja, zerubost, uh, powergrape. Uh, druivenpitten zijn dat uh, niet, niet genetisch gemodificeerd zijn. Maar we gaan nu heel erg inhoudelijk op product. Maar in ieder geval, mm -hmm. het komt erop neer. Het geeft energie. Ja. En dat is allemaal getest. En, uh, en dat, dat blijkt ook echt energie te geven. Dus deze dame kan heel rustig dit gebruiken. En ook als ze medicijnen gebruikt, kan ze dit uh, prima daarnaast gebruiken. Ja, en, en even nog de website waar ze de producten kan, kan, uh, kan zien dan. www.balanceyourlife.nu Balance your life. Nu. Breng je leven weer in balans. Hè? Daar komt het wat meer, toch? Het, het werkt ook als verjaardag. <lacht> is het <dat> zo? He? <lacht> maar daarom zit je zo stijf op je stoel. Ik <lacht> <Nee. lacht> kan geen, geen stijve nek meer krijgen, maar blijf niet meer hangen. <lacht> Opeens eens gaat dit gesprek een hele andere ja. uit, <lacht> Maar Het gaat over gezondheid. <lacht> nou, precies, maar ja, je, je libido is ook belangrijk, inderdaad. Nou, ik hoop dat we onze <lacht> luisteraars. Uh, hiermee een plezier hebben gedaan en uh, dat ze hiermee verder kan. Ja. Post wel uh, Henny. Ja. Uh, wil je weer wat muziek horen? Ja, maar ik, weet ik, je, ik vind die muziek van Jos fantastisch. Ja. En, en ook. Uh... Oh jee, oh jee, here we go. <laughs> en ook de muziek van Ria is aardig, maar weet je, ik heb één hele grote favoriet en die heb je vastklaar staan: uh, uh, Julien Claire. Ah, Oh ja. Hélène. Mm. Son teint blanc à vous, peignoir que c'est troublant oh, oh. à vous c'est troublant je noirais bien ces fourtix ans, mais j'en prendrais pour 110 ans au moins au moins cent dix ans Je t'écris quand même Que je t'aime et Laisse-moi devenir ton amant Seul montagnard, douter mon blanc Je redouf chez ma maman Duidelijk hoor, dat uh, Henny Rukert kennelijk toch een, uh, een relatie heeft met Ene Helene. Hij wil het niet toegeven, maar het is volgens mij... Ze, ze heet Katrien hoor. Dat ja, dus is hij de schuilnaam denk ik. Schuilnaam. Maar het is wel een feitje al dat als jij die plaats voor me draait, dat ik er heel blij van word. Nou mooi, dan uh, <s> dat doen we het voor toch? Ik ga even naar een verhaaltje uit het Algemeen Dagblad van vanmorgen. Ze had al zilver en brons. En sinds de Paralympische Spelen van Rio heeft Jiske Griffioen ook twee gouden medailles. De beste rolstoeltennister van de wereld maakte haar favoriete rol. Helemaal waar. Wat is dit voor fantastisch nieuws, jongens. Ja, geweldig. Alleen ik moet het nu op vrijdag 30 september lezen in het AD. Want ik heb het niet op de tv gezien. Nee, ja, ik vind het ook belachelijk dat uh, geen enkele... Geen enkele uh, radio of TV-omroep daar enige aandacht aan besteden. Ik vind dat zoiets belachelijks. Herman van der Sand had uh, leuke samenvattingen, maar geen enkele wedstrijd blijven uitgezonden. Nee, maar kijk, als je naar de Olympische Spelen kijkt. en je kijkt naar een sport waar uh, bijna geen aandacht aan wordt besteed. Ik zou ze zo gauw geen sport kunnen en willen noemen. Dan uh, wordt er nog steeds uitgebreid aandacht aan besteed op tv. Er wordt tien minuten over gekletst. Iedereen wordt geïnterviewd en weet ik voor wat. En die Paralympisch die mij zien, hartstikke belangrijk zijn. Want die mensen besteden er net zoveel aandacht, zo nog niet veel meer aan. Om die optimale conditie te krijgen, om die sport te kunnen beoefenen. Er wordt helemaal geen aandacht aan besteed op tv. Ik vind dat zo'n tekortkoming van de Nederlandse omroep. Zo ontzettend. Ik vind het heel kwalijk. Ik zag bij een aantal producten, we hebben het ook over gezondheidsproducten... Zag ik ook een rolstoeler op zo'n potje? Ja, dat, was Amy, dat is Amy, Amy Simons. Die heeft die ook in, in Rio meegedaan? Ja, gedaan? gepresteerd, maar ze was dus net op, ik geloof, 0,1 seconde. Ja. Is ze dus vierde geworden. Ja, was... En dan heb je daar een vier jaar voor gestreden ja. om dat te overwinnen, ja. weet je, om hier te zijn. Ja. Ik vind dat eigenlijk, uh, ja, ik bedoel, zo'n rolstoel kost al een vermogen. Je werkt niet. En uh, ja, ik geloof niet dat het NOC, NSF daar. Enige hulp aanbiedt aan zo'n dame. Ik bedoel, dit is natuurlijk een enorme teleurstelling voor haar. Maar um, gelukkig, uh, zij staat op zo'n potje, dus uh, ze is zelf distributeur van het uh, product power. Uh -huh. Dus op die manier, uh, nou, de power heeft misschien niet uh, had ze misschien wat meer in kunnen nemen. Nog meer. <laughs> maar het is haar eigen sponsor dus. Ze is haar eigen sponsor. Oh, ja, leuk. Dat is natuurlijk ja. fantastisch. Want wat zo'n kosten moet zo'n meisje maken. Hè? Uh -huh. En. Um, ik zeg altijd maar, een topsporter maakt, uh, enorme, uh, heeft een enorme strijd om uh, iets te overwinnen. Maar een, een gehandicapte sporter, dat is echt dubbel Waarschijnlijk op. Waarschijnlijk nog veel meer. Dat is dubbel op. Het ja. ja. is niet te bevatten. Geweldig wat die gasten doen. Ongelooflijk. Ja. Bent... Ja, ik ga iets heel anders aan je, aan je vragen, jongens. Uh, Jos Verstappen. Ik moet eigenlijk zeggen Max Verstappen. Mm -hmm. Die is jarig. Die is 19. Ja, is die al 19? Ja. Jee. <laughs> Geen belletje. Nou, van harte gefeliciteerd. Gaan we zingen, en, en het AD schrijft: hij gaat eerst taart eten en dan goed starten. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat hij de volgende race inderdaad een goede start heeft. Want we verwachten natuurlijk ontiegelijk veel van die wedstrijd. Hij doet het ongelooflijk goed. Hij is al onderweg, maar... hoor hoor. hoor. Uh. Hij, hij komt eraan. Ja, hij, hij, komt is, er, hij zit ook in de watertoren. Ik vind het zo leuk voor die reclame van die supermarkt. Ik ga de naam niet noemen, want dan maak ik ook weer kracht. Oh, dat ik niet doe, maar daar zit hij ook in, in je reclame. Dat vind ik zo schitterend. Dan doet de acteur doet open en die krijgt dan uh, zijn boodschapjes thuis uh, aangeleverd. En dan zegt zijn vrouw, dat is snel. En dan staat uh, Max Verstappen met zijn kampioenauto uh, voor de deur ja. om die boodschap achter. Ja, prachtig. Hey, cool, okay, show, Ja, het, het ja over we de, hadden de net uh, die, die heerlijke Helene. Ja. Uh, maar er is nog een, een andere hele mooie Franse plaat. Ja. En voordat Jos en Ria hier alle muziek draaien, wil ik die ook hebben. Ja. De... Maar de Ma dernière volonté. Oftewel, oh, ja. uh, uh, me. Ramse Shafi, die heeft daar uh, natuurlijk een Nederlandse draai aan gegeven. En ook mijn zoon Sven, die jullie kennen, uh, heb ik begrepen van Ria, ja. die, uh, die heeft die draai eraan gegeven. Ja, want Sven trad op mm. in het clubhuis van uh, HFC uh, toen jullie er waren. Ja. Maar dit is Ma dernière volonté. Komt Vivre C'est ma dernière volonté Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie me lief is, blijft mij lief En waar ze wonen, moest ik weten Maar ik verloor hun laatste brief En begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Je manque d'esprit, d'apropos. Voorlopig blijf ik nog jou zanger, je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Uh, tegenwoordig onder de naam Zwen Devers treedt hij op. Dat heeft allemaal met uh, internationale uh, uh, uh, benamingen te maken. En dan ligt het beter in de markt, ze. Nou ja, in ieder geval, het gaat om het zingen. En uh, dat deed hij nu op zijn Frans. Uh, met uh, Lisbeth List en, en de groep Alder Liefst. Fantastisch, jou. Ja, fantastisch. Dankjewel, dankjewel. En dit is dus de Watertoren Het Sport, uh, sportprogramma met de prachtige muziek. A van de gasten, maar B van ons. En dit was weer zo'n voorbeeld. Heerlijk is dat toch. Ik heb uh, uh, nog weer eventjes dezelfde uh, vraagstukken uh, op het internet. Want die kan het product niet vinden. Uh, misschien uh, kan Ria nog een keer herhalen waar ze naartoe moet surfen. En, uh, uh, nou ja, no noem maar even de naam dan. Want, uh, ja. Maar dat is niet zo goed Ria, want sorry dat ik er weer ben. Maar ik kan niets over het product vinden, zegt die Oh, mevrouw. dat is wel heel erg. Dan ja. heeft ze misschien uh, niet... Nou. Dan zou ik, als ik haar was... gewoon uh, inloggen op... het uh, is balanceyourlife.nu Ja, balance J J da, met een c de C. Daar is de, ca your, oh. de camera. Want ze zit ook te kijken. Echt maar. waar? Hoi! Ja. <laughs> <laughs> balanceyourlife.nu En dat schakelt dan door naar... Oh, punt .nu? Oké. Okay. .nu. Ja, ja. Punt nu. Ja. Uh, of uh, dan schakelt hij gelijk door naar de url... Uh, ria van riavankleef.biona.nl Dat kan ook. Kijk naar de naam van Ria. Kleef. Punt bijuna. Punt nl. Nou, nou. bi -yuna. b e B-E-Y-U-N-A. Bi Bi-Yuna, uh, weeskrachtig betekent dat. Bi-Yuna is een uh, Japanse meisjesnaam. Okay. Krachtig. Ja. ja. Jij heet Ria. Nou, ja. de, Ria, nou wil ik ook van je weten hoe mijn naam dan in het Japans zou klinken. Ja. <laughs> Yakimoto. <laughs> Yakimoto. <laughs> we gaan het over iets ernstigs hebben. Ja, ja. Want uh, ook waar jullie mee bezighouden trouwens... is die Sudden death in sport. Ja, ja daar is uh, de CEO van Biona ook heel actief mee. Die heeft ook een lezing gehouden bij uh, de Koninklijke HFC. Daar was jij ook bij, uh, eind augustus. Um, uh, het is zo dat er een dokter Shecky... Dat is, uh, die zit in uh, Duitsland... en die heeft een onderzoek gedaan... met name bij topsports en ook bij Bayern München... Uh, uh, die legde de link tussen Surundet en een tekort aan EPA en DAA. En EPA en DAA, dat zit onder andere in omega-3. Dus uh, je kan jezelf nog herinneren, vroeger, levertraan. Vroeger wisten ze het wel. Ja. Levertraan, ja. maar dat was van walvissen. Dus dat kan echt niet meer. Maar oh. daarom uh, de link met Surundet en een tekort aan omega-3. Ja. vorige week in Amsterdam ook weer een, hè? Tijdens de... Och. Jeetje. Jongen, het is toch verschrikkelijk? Ja, het is echt... Uh, ik, ik, ik zeg altijd maar van... Laat ze in ieder geval naar kijken, weet je wel. Ik bedoel, mensen die... Uh, dit, dit wil je toch niet meemaken bij een voetbalclub? Dat, dat iemand zomaar neervalt. Dat is, en ik, ik denk dan alleen maar... Check die micronutriënten. Doe het gewoon, doe maar het. Maar omega-3, dat is toch gewoon visolie? Dat is of niet? visolie. Dat hebben jullie ja. ook? Hebben we ook, ja. Maar, want heel opmerkelijk, en dat wil ik je ook nog even vragen... Ja. Ik heb, uh, uh, verder niet van belang, 25 jaar geleden een hartinfarct gehad. En toen kreeg ik van mijn specialist het advies om dagelijks 1000 milligram C en 1000 milligram E te nemen. Nou, je weet, mijn bloedwaarden zijn geprikt. Ja. En wat bleek? Mijn C is veel en veel te laag. Ik ja. er, slik dat dus 25 jaar, ja. 1000 milligram per dag. Had dus geen enkele zin. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, nou, hoe kan dat nou? Ja... Je hebt waarschijnlijk toch de synthetische te pakken gehad. Dus je, je moet je voorstellen. Je hebt uh, een plantje. Of je hebt, je hebt producten die uit plantjes komen. En je hebt producten die uit olie komen. Chemische. Ja. En waarschijnlijk heb je de chemische gehad. Want dat kan niet anders. Je hebt nu dus, uh, begreep ik van jou... Weer een, een test gedaan. en uh, Je hebt nu een natuurlijke genomen. En nu zijn je waardes opeens beter. Ja. Uh, ik denk, je lichaam begrijpt dat ook beter. Dus natuurlijk. je moet niet meer die 100 uh, tabletten... voor 6 piek bij de apotheek halen. Maar je moet echt nou, een ik goede zou product het, hebben. Ik zou het niet aanraden. Ja, ik wil, het is ook lastig. Hoe moet een consument? Maar Is het met visolie ook zo? Ja, met visolie. Uh, wat ook heel veel mensen niet weten. Die capsules zijn heel vaak van varkensvlees. Nou, dan... dan... Dat mag ik helemaal niet. Nou, precies. En dat staat er natuurlijk niet op. En ja, dat soort dingen. en, en um, ook, ook bijvoorbeeld uh, visolie. Dat heel veel uh, vis die gevist wordt. Er zitten ook heel veel medicijnresten in, in, de, in de oceaan. Ja, dat, dat moet natuurlijk allemaal gecontroleerd worden. Wij laten ze inderdaad nog een keer extra testen in Cambridge en Keulen. Uh, om in ieder geval al die medicijnresten eruit te halen. Want anders kan je geen uh, antidoping uh, ja. Maar, maar iedere sporter ja. loopt het risico om plotseling neer te Precies. vallen... plotseling dood te vallen... tenzij je dus de goede visolie neemt. Nou, dus het idee van... Of, uh, de, die dokter Shecky uit Duitsland... die heeft die link gelegd met, met die tekorten aan DHA en EPA... dat dat een enorme link zou kunnen zijn voor uh, sudden Death op de... dus niet dat, het spel, maar uh, gewoon dat iemand neervalt... Dus dat dan opeens een hartfalen. Dus ja. dat die spier die blijft in een soort kramp en die gaat niet, die gaat niet meer terug. gaat niet terug. Precies. Ja. Nou ja, ik denk. Ik denk uh, vroeger wisten ze dat al. Dat, dat, je moet in ieder geval ook uh, vis eten. Nou ja, en dan geen tilapia en dat soort. Uh, want dan word je een soort glow in the dark. Ja, ja precies. Maar uh, ja, maar ja moet, dat is het eigenlijk. Je moet en, de een goede vis gebruiken. Hè. Ja, je die is je moet, zoveel op de markt. Ja, en hoe moet een consument dat nou snappen? Dat is ja, hoe ook weet heel een consument wat de goede is? Leg me dat nou eens uit. Ja, dat, dat is. En daarom hebben wij dat ook niet normaal in de winkels leggen. En wij, wij proberen dus met bewustwording en voedingsseminars dat ook uit te leggen. Jongens, let er nou eens op. En, en als je het niet gelooft, laat je jezelf dan meten. Laat jezelf gewoon meten Met je micronutriënten. En dan weet je genoeg. Maar hoe doe je dat dan? Nou, je kunt uh, je bloedwaardes laten checken. C, D, uh, uh, Oh, en, en dat soort zaken kan je allemaal laten meten. Dat kun je ook bij bij doen, doen. Ja, dat kun, kun je ook bij ja. ons doen. Ja. En, uh, ja, en, dan, en dan zie je dus wat, wat aanvaardbaar is, maar wat is optimaal. Wij gaan voor optimaal, hè? Dat ja. is het idee. Ja. Dus buiten het feit dat de sportprestaties verbeterd worden, is je gezondheid voor een belangrijk deel beschermd? Ja, nou ja, dat, dat, willen, we, dat willen we natuurlijk allemaal. Je wilt toch uh -huh. eigenlijk. Je wil eigenlijk gewoon 110 worden in, in, in, in topsporter blijven, bij wijze van spreken. Je ja. wil je gewoon goed voelen. Geef nog even hoe ze jou kunnen bereiken. www.balanceyourlife.nu Balance met een c en life met een f.nu Balanceyourlife.nu ja. Zo. Hm.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 Family of the Year, Hero, een van mijn favoriete liedjes uh, uh, die recent zijn uitgekomen, zeg maar. En, uh, Penny uh, we hebben nog ongeveer een uh, nou, pakweg een, een, een 13 minuten te gaan voordat het alweer uh, tijd is. Het okay, klok dan stil, joh. Ja. We gaan gewoon door. Ja, uh, ja eigenlijk wel, hè. He. Hey, we hebben Jos de Jong uh, te gast en die heeft over een aantal dingen gesproken. Die heeft net ook een prachtige discussie gevoerd met Brian in Ierland. Maar hij is dus de man die achter dat scheidsrechtersopleidingsprogramma zit. En we krijgen dus vragen van mensen, wat was nou zijn 023-nummer? Dat wil ik best nog een keer geven, 529-1486. Maar hij heeft ook een 06, 06-5187-5226. Dus 06-5187-5226. Als u alle informatie wilt krijgen over die scheidsrechtersopleidingen bij de verschillende verenigingen. Want daar wordt erg over gebeld. We hebben het gehad over Sudden we gaan het nu niet meer over de dood hebben. We gaan nu vanaf nu alleen maar even plezier maken. Ik heb gisteravond genoten van Ajax. Heb jij eens gezien, Jos? Ik heb helaas maar een klein stukje gezien, want ik had helaas andere prioriteiten. Maar nou, ik vind ja, het je echt moest, heel jammer. Je moest weer naar het Clubhuis, hoor, in ook verband dat, met de ja, ja, natuurlijk. Ja, dat was ook nou vind. Om, kijk, die, die, die, die nieuwe speler van Ajax deed niet mee omdat hij geschorst was. En daarom schrijft nu iedereen weer van... Ja, Ajax is eigenlijk niks aan. Maar ik vond het best een leuke wedstrijd. Ik vond het ook hartstikke leuk om naar te kijken. En het is toch heerlijk als je wint kijk, in een Europese poort? Ja, dat is prachtig. ja, wat dat er gaat is, is, is, is... Kijk, Ajax doet het altijd goed of doet het altijd fout. Die krijgt een bak kritiek over zich even niet. op Tokio, die gasten, die, die, die, die, die trainers die aan de top staan... die, die, die, die leiden de jongens op tot perfecte voetballers... Ze werken samen in het team. Eindelijk is het een team dat geweldig goed scoort. Ja, Meestal pas na de winterstop, dat ze een paar maanden nodig hebben om naar elkaar te wennen. Dan gaan ze ineens winnen en winnen en winnen en komen heel eind. Of komen er net niet. Dan is het seizoen voorbij en dan wordt de helft weer verkocht en kunnen ze vooraf aan beginnen. Ja. Ik wil helemaal niks zeggen over een club als Feyenoord. Maar Feyenoord heeft volgens mij heel weinig spelers gekocht dit jaar. En heeft een hele hoop spelers uit de eigen opleiding gehaald. En moet je toch kijken wat die gasten op het ogenblik presteert. Ik vind het... Ja, afgezien ja. van de, het resultaat van gisteren. Maar dat, dat even gisteren de zaken. Is, gisteren was het Nee, maar ze winnen elke wedstrijd. Oké, om ze te zeggen, we het spectaculair voetbal. Ik, ik vind het voetbal van Ajax gewoon veel ja, sprankelen. Ik vind het ja. veel leuker om naar te kijken. Maar het is ook leuk, het, ja, het klinkt misschien raar... maar het is af en toe ook gewoon leuk om te zien... dat iemand een stomme fout maakt. Dan denk je van, hoe kun je dat nou doen? Nou, dan wordt de volgende keer weer opgelost. Dat is, dat soort fouten zie je bij die doorgewinterde spelers die echt helemaal op elkaar zijn ingespeeld. Zoals bij PSV bijvoorbeeld ook het geval is, dan zie je dat soort dingen niet gebeuren. Mm -hmm. Maar het maakt de wedstrijd van Ajax wel heel erg spannend. En ik kijk er altijd met heel veel plezier naar. PSV is goed in penalties, hè? Ja, ja, ja dat gaat uitstekend in de laatste tijd. Jongen, jongen. Maar wat me gisteravond opviel, AZ was natuurlijk wel heel slap. Ze beschrijft ook het Algemeen Dagblad. Of nee, de Telegraaf. Ja. Slap AZ wordt afgedroogd. Wat, wat is dat nou? Ze spelen hier de sterren van de hemel... en dan krijg je dat er weer overheen. Ik begrijp ook niet hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat kan. Ik heb, het, het is gewoon heel raar. Je maakt er bij elke voetbalclub mee. De ene keer spelen ze de sterren van de hemel... je denkt van, nou, eindelijk is het gat gedicht... van de afgelopen verliezende wedstrijd... en verliezende potjes. En het gaat geweldig, het gaat geweldig. En, en dan is de volgende wedstrijd... is er gewoon weer helemaal niks alsof ze de avond ervoor allemaal tot drie uur s'nachts in de kroeg hebben gehangen... en al met een kater op het veld lopen. Ja. Ik snap daar gewoon echt helemaal niks van. Ik begrijp het niet. Een bepaalde kunnen... Die gasten moeten toch constantieus kunnen spelen? Ze hebben een bepaald niveau... en dat niveau moeten ze ja, toch kunnen vasthouden op de een of andere manier. Bij... Ik vraag me steeds af hoe, ze zich, hoe dat nou kan. Van de ja. ene keer geweldig presteren... Ja. en de volgende, de volgende wedstrijd gewoon bagger. Ik nou, snap gister, het niet. Gisteren speelde Jeremy Lenz tegen Feyenoord... Ja. En die heeft zich nou opeens weer uh, op de radar bij Oranje gezet, zegt de Ja. Dat is ook een speler waarvan je niet begrijpt hoe het in elkaar zit. Hè? Nee, ik snap, er een, ik snap er ook helemaal niks van. Dat klopt. Eén keer niet. De andere keer niet. Hele Was ja. gisteren weer een enorme incident met fakkels? Ja. Dat had ook slechter kunnen aflopen, natuurlijk. Ja. Bart de Boer had weer uh, Europees geen succes. Lege handjes heeft hij nog. Ja zonder want ik vind het, uh, ik vind het een uh, ja, hartstikke leuke ja, een hartstikke trainer. Dat is echt ja, geweldig. Ja. Ik uh, kan nog even een woord over die vent zeggen. En kijk, als hij nou geen succes heeft, dan ben ik ervan overtuigd... En dat hij de volgende keer wel succes heeft. Jij woont op het water, hè? Voor. Ja, dus helemaal. Dus je schaatst ook waarschijnlijk? Als er, als er een beetje ijs ligt, dan schaatsen <laughs> wij. Ja. Wat is er dan ja. met die schaatsbond aan de hand, joh? Die uh, <laughs> grote ellende. Hoe krijgen ze het voor elkaar om de boel zo te verpesten de hele tijd? Geen idee, geen idee. Dan zal ik mee moeten gaan verdiepen om dat te bekijken. Oké. Okay. ja de KNVB maakt er ook een zootje van, dus uh, daar moeten we ook meer over weten. Wat ja, ja. dan gaat, raad ik iedereen aan om vandaag de, de column te lezen in de Telegraaf. Van Breukelen niet te volgen. Dat is inderdaad ja. zo. Ik zal een stukje voorlezen. Ja. Hou maar op het technisch beleid rond het Nederlands elftal. Uitgevoerd door technisch directeur Hans van Breukelen te doorgronden. Er valt geen lijn in te ontdekken. Onder de leiding van Van Breukelen lieten Marco van Basten en dikke Dik advocaat, bondscoach Danny Blind in de steek... In de zoektocht naar een tweede en derde assistent... kwam hij via Ruud Gullet en Denny Lansaat uit bij Fred Grim... een goede werkvriend van Blind. Logisch dat een bondscoach iemand naast zich wil op wie hij vertrouwt... en met wie hij de voetbalvisie deelt. Maar in juni kreeg Grim geen toestemming van de KNVB... om hoofdtrainer te worden bij Sportclub Cambuur. Hij was te belangrijk voor Jong Oranje. Dat jaagt op een EK-ticket. Begrijpelijk. Maar nu gaat Grim als assistent tweede viool bij Blind spelen terwijl zijn jonge Oranje donderdag tegen Turkije een grote stap moet maken... richting Polen 2017. Uit Langele, hoofdopleiding bij PSV, moet dit nou doen. Waar Grim Voeltijn op jonge Oranje zat, doet Langele het er even bij. De eis van PSV was dat Langele geen minuut langer kwijt zou zijn... dan aan zijn nevenbandje als assistent van, bij Oranje, 20 jaar. Hoe serieus neem je Oranje, jonge Oranje dan nog? Nou, ja. dat is de KNVB. Ja. En natuurlijk ja. weer een, een PSV'er, want Van Beukelen uh, ja, is daar is, dag en nacht. Ja. Het is een ik, uh, ik begrijp er helemaal niets van. Nee, nou, ik ook niet. Die voorstellen die ze vorige week ook hebben gedaan. dat was er vorige week ja. over die, die, die, die, uh, die nieuwe voetbalteams. 3 uh, tegen 3, 2 tegen 2, weet ik wel. En dan hebben ze nog scheidsrechters <lacht> voor <van> nodig. De... <lacht> Ja, maar gewoon binnen met clubs op kosten jagen. Ja, een plan de wereld insturen. Ja. zonder de clubs te vragen hoe ja. uh, zij erover denken. Ja. Uh, HFC doet het al twintig jaar. Op ja. deze manier. Ja. Dus wat, wat moet je nou nog? Ja. Dat is toch echt een gek voor woorden. Ja, ik vind, het, ik vind het echt belachelijk. Ja. Waar ze mee bezig zijn, ik heb, ik heb geen idee. Jelle, hoe schrijft het programma Winnaars van Morgen? Er staat geloof ik uh, één zin in over jeugd, de rest gaat nee, ja. over BWO. Ja. KNVB, non. Ja. Non-bond. Ja. Non van vanmorgen, dat zal de KVB niet zijn. Toch? Ja, nee, dat denk, denk ik, denk ik niet. niet. We gaan ja. muziek draaien. We ja, zijn weer vrolijk, hè? Ja, we zijn vrolijk hè, ja, ja. dat blijven we ook. Moet toch, je luisteren, als, nou, als, als, ja, als, als, nou als ik nou die Jos naar Ria zie kijken... en vervolgens kijkt Ria weer naar Jos... dan is het volgende liedje toch wel erg toepasselijk. Oh-oh... <laughs> Clouds above go sailing by. I found a meaning in this life. Clear is flying in my eyes I'm underneath the blue, blue skies And the waves come rolling in with the tide Well, I've been on way too long And every day I miss you more And you look like you did before only prettier Dat zei Joost net tegen Ria, ja. dus All the people ashamed shing by my mouth Looking for meaningless light So you start it by lies There underneath the blue, blue skies The way they sell them seem to smile I don't know why Cause well, I've been away too long Every day I miss you more and more. more. Like you look like did before, only prettier. Every day I love you more. No, I love you more. I love you more. Every day I love you more. Super, deze muziek, joh. Dit is uh, natuurlijk uh, Raccoon samen met Ilse de Lange in het uh, prachtige nummer I love you more. Ja. Yeah. Nou, en dan kijk ja. ik weer op mijn klokje en ik zal wel op mijn kop krijgen van Jenny. Maar ja, het is niet anders. Uh, we hebben nog maar twee minuutjes te gaan. Maar je, oh. zou, je zou de klok stoppen. Sto ja, stellen. dat. <lacht> Wat ben je ja. nou voor een technicus? Ja, joh, dat is. Uh, ja. Ja. Technici goed, kunnen het dus alles. De ja. uitzending klonk van ook even niet. Uitzending klonk als een klok. Nou, nou, dat weet we, je. Ik, ja. ik kijk nu al uit naar volgende week. En Jos de Jong, die hier dus over de scheidsrechters heeft zitten praten. Maar ook over allerlei andere dingen. Die komt volgende week terug. Want dan hebben we vier Zandvoort voetballers hier. Oh, wat leuk. Ja, dat wordt ja. een feest. Dat wordt een Zandvoort feestje. Dus dan moet ik eerst de wedstrijd komen bekijken. Aangenaam weekend. Ja, je moet ja. zaterdag maar gaan kijken. Drie ja. uur. Hartstikke ja. leuk. Dat is leuk. En, uh, en weet je wat ook leuk is? Vertel. Hmm. Dit is de Watertoerensport. Ja. we zijn er iedere week dus Is 10 en 12 het is geweldig. Ik dank voor het, het luisteren, ik mensen. Vond het hartstikke leuk om eraan mee te fijne weekend. Ik hoop dat mijn club wint. Dat is namelijk de Koninklijke HC ja. bij GVVV in Veenendaal. Oh, ik hoop het ook van harte. En ik hoop dat die andere mijn club wint. Dat is Ajax. Ja. En die spelen om half 1. Ja. Half 1. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar ja, die winnen die ja. moet ook winnen. Natuurlijk, dat moet ook. Uh, nou, dan Cheryl. kan het weekend niet meer kapot. Ja. Ja. Dankjewel, want je hebt dood en weer niet gedraaid. <lacht> komt hij aan, nou, hoor. Misschien nog een half minuutje. Hij stond in de je <lacht> Dankjewel, <ja. lacht> Dank voor het luisteren, luisteraars. Heel goed weekend ook namens uh, U Techneut. En wat ons betreft tot volgende week vrijdag... met een nieuwe aflevering van Watertoren Sport. Yeah. Run past the rivers, run past